Dat doet mij veel, dat, dat, dat stimuleert mij in mijn werk of in mijn handelen. Het zijn de figuren uit de Bijbel waarvan je zegt, die spreken mij aan. Ben je van jongs af aan opgegroeid met de, de Bijbelverhalen? Ja, ja. Dus wat dat betreft ken je alle verhalen? Ja. Ja. ja. En Psalm 23, maar hoe kom je dan op die psalm? Ja, dat weet ik ook niet. Ze heeft God mij gegeven. Kijk, ja, nou hoor, ik denk ja. het ook. Ik denk het ook. Geweldig. Willemijn, jij loopt die stage. En dan hoor je die, die collega's hier praten. Die hebben het over werken bij. En jij gaat zo meteen weer terug naar de Christelijke Hogeschool in Ede. En ja. je loopt hier ook nog maar net, maar uh, uh, heb je een idee, zou het kunnen zijn dat je misschien uh, straks toch weer uh, zo'n sollicitatieformulier instuurt of zo? Ja, dat zou goed kunnen. <laughs> ja, ik, uh, ik kom natuurlijk dan weer van een christelijke school. En dan heb je wel zoiets van ja, ga ik dan weer bij een christelijke organisatie, dan blijf ik wel heel erg. Uh, in het christelijke hangen. Maar ja. juist uh, hier merk ik ook dat, uh, dat we juist midden in de wereld zitten. Omdat uh, uh, er juist een geestelijke strijd gevoerd wordt. En uh, daarom denk ik wel dat ik uh, uh, terug, terug zou willen naar zo'n stage. Het is natuurlijk nog even afwachten. Maar... Nou, we zullen het zien. Ja. En jouw favoriete Bijbeltekst? Uh, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En hoe uh, ben jij bepaald bij die tekst? Uh, nou goed, ik, uh, ik heb dat vaker teruggehoord komen in een uh, preek. En ja, dat, dat was echt uh, naar mij. En uh, ja, ik, ik heb daar ook aan op mogen zeggen, zeg maar. Geweldig. Ja. Nou, ik uh, dank jullie voor je openhartigheid, voor je komst ook. Wilt u nou nog meer weten over het werk van De Hoop? En misschien wilt u solliciteren? Onze website is www.dehoop.org. U kunt ook bellen voor vragen, opmerkingen... als u meer wilt weten over ons werk... En ons telefoonnummer is 078-6-3x1-3x2. Bedankt voor het luisteren. Ik ben bij de hoop om, uh, om af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik ga natuurlijk in een depressie. Aan coquine. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvraag. Mijn lichaam schreeuwde om hier. Ja. Ik zit hier ook voor eetverslaving. We hebben een vergaan van de Steun het werk van de hoop. Maak een giftoon voor op Giro 38 38 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel. Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Carmen Verheul met het NOS Journaal Voor het tweede achterin volgende jaar Staat Nederlandse bovenaan De Europese EHCI-index Voor de gezondheidszorg En net als vorig jaar Staat Denemarken op de tweede plaats in de EHCI, de Europese Gezondheidszorgindex voor Consumenten, worden de nationale zorgstelsels van 38 Europese landen vergeleken en beoordeeld. De meeste landen hebben hervormingen doorgevoerd, zeggen de opstellers van de index. Maar in landen als Spanje, Portugal en Griekenland blijft de gezondheidszorg bergafwaarts gaan. De kwaliteit van de zorg heeft vooral in Oost- en Midden-Europese landen te lijden onder de recessie. De Nederlandse gezondheidszorg wordt vooral geprezen om de geringe bureaucratie, de zeggenschap en keuzemogelijkheden van patiënten en de financiering van het systeem. In Duitsland hebben de kiezers voor een regeringswisseling gekozen. Na vier jaar wordt de centrumlinkse coalitie van CDU, CSU en SPD vervangen door een centrumrechtse coalitie van Christen Democraten en de liberale FDP. Bondskanselier Merkel zei dat haar CDU, CSU en de FDP met een stabiele meerderheid kunnen gaan regeren. De CDU blijft, ondanks een klein verlies, verreweg de grootste fractie in de bondsdag. En ook in Portugal waren parlementsverkiezingen. De socialistische partij van premier Socrates verloor daar de absolute meerderheid, maar de partij blijft duidelijk de grootste van het land waardoor Socrates kan blijven regeren. En de AOW-leeftijd gaat mogelijk al vanaf 2011 elk jaar met een maand omhoog. Dat staat in een conceptvoorstel van de kroonleden, waarover in de SER door werknemers en werkgevers wordt onderhandeld en dat de NOS in handen heeft gekregen. Het recht op AOW op 65-jarige leeftijd zou blijven bestaan, maar het AOW-bedrag is dan wel lager, zo staat in het concept.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 Cause It's right next to me I'll tell you no wrong Maybe I should just land it G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 we leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.cfm-zandvoort.nl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 6.9. ZFM, Zfm. Yeah